7 uur. Het NOS-journaal. Martijn Nijhuis. Minister Schippers wil geweld tegen rookcontroleurs streng aanpakken. Provincies verzetten zich tegen fusie. En Oranje in honkbalfinale tegen Cuba. Minister Schippers van Volksgezondheid wil harde maatregelen tegen cafés... waar controleurs van het rookverbod worden bedreigd of mishandeld...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 De finale van het WK Honkbal, dat wordt gehouden in Panama... is vanaf middernacht te zien bij de NOS. Het weer, het is helder en koud met plaatselijke kans op een misbank. Verder wordt het een zonnige dag met in het noorden wat sluierbewolking. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 15 oktober... Wie is de grote gedoger van dit kabinet? U krijgt geen politiek antwoord, maar een antwoord van de wetenschap. Het is namelijk onderzocht. Vandaag worden Den Haag en het beursplein bezet. Occupy, de beweging die in Amerika begon, laat vandaag ook in de rest van de wereld van zich horen. En wellicht moet het beeld van het verzet worden herschreven. Verschillende knokploegen waren minder goed dan we lang hebben gedacht. Straks een gesprek daarover. Goed nieuws voor klussers met twee linkerhanden. Verschillende bouwmarkten hebben vanaf vandaag ervaren klussers rondlopen die advies kunnen geven. En het het is zaterdag. De dag om met de kinderen of zelf te gaan sporten. Voetbal, hockey, korfbal, volleybal, honkbal, noem maar op. Maar vandaag begint een hele nieuwe sportbond. De eerste e-sportclub. Dat is een sportclub waar je kan gamen. Maar we beginnen met het rookverbod. Het is alle hens aan dek bij de handhaving van het rookverbod. Dat vindt minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Want in bijna de helft van de kroegen, waar het niet mag, wordt toch gerookt. En het geweld tegen controleurs neemt toe. Daarom broedt de minister op extra maatregelen. Verhoging van de boetes en tijdelijke sluiting van cafés. Daar wordt aan gedacht. Gisteravond ging Schippers op pad met controleurs in Utrecht. En van hun verhalen werd ze niet vrolijk.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 Dus ze gaan per definitie al niet meer onbewaakt op stap? Nee, momenteel gaan ze niet onbewaakt op stap. De Kamer heeft dit jaar van u gevraagd om die handhaving nog strenger te hand te nemen. Uh, lukt dat eigenlijk een beetje? Nou, als je ziet dat in bijna de helft van de kroegen uh, nog gerookt wordt waar het niet mag... dan is het gewoon uh, onvoldoende succesvol. En dan moet je dus kijken hoe je dat meer succesvol uh, maakt. En ik begrijp best, best dat je even de tijd nodig hebt om aan een wet te wennen... maar dat is ongeveer wel verstreken. Dus wij moeten het echt harder gaan handhaven.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 Na Occupy Wall Street is er nu ook Occupy Brussel, Madrid en Berlijn. In bijna 90 landen wordt vandaag geprotesteerd... tegen het financiële economische systeem. En ook in Amsterdam en in Den Haag gaan actievoerders de straat op. Een van de initiatiefnemers van Occupy Amsterdam is Daniel van Rijn. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Al een beetje wakker? Uh, ja, nu, nu wel. <laughs> zeg, wat, gaan jullie vandaag, wat gaat u vandaag doen? Wat, wat, wat wordt er vandaag bezet? Uh, we gaan uh, met z'n allen naar het beursplein en uh, het is de bedoeling dat uh, we daar zo lang mogelijk blijven zitten uh, om een uh, signaal af te geven aan en aan de samenleving. Echt, echt letterlijk ook zitten gewoon op de grond? Uh, uh, nou, zitten, slapen, uh, op welke manier dat we daar kunnen blijven zitten. Ja. Een beetje zoals, want in Amerika hebben ze de tentjes, maar daar zitten ze in een park, hè, hebben ze tentjes opgezet. Moet ik aan zoiets denken? Ja, ik denk het wel. Uh, er zijn mensen die nemen slaapselen mee, ook tenten. Uh, dus uh, ja, er zullen mensen zijn, blijven één of twee dagen. Maar er zijn ook mensen die hebben gezegd van ik blijf zo lang mogelijk. Ja, een beetje wat je vroeger had bij Amsterdam iets verderop. De damslapers, dat worden nu de beursslapers. Uh, ja, uh, inderdaad. <laughs> wat, wat is een beetje de gedachte erachter? Wat, uh, wat wilt u bereiken? Uh, nou, het idee is eigenlijk uh, ontstaan in uh, Spanje met, uh, van de zomer met... Uh, de beweging daarop. Um, en het gaat eigenlijk over uh, hoe het nu gaat in Europa en in de wereld met de banken en de, en de um, financiële situatie, de crisis. En um, hoe er om wordt gegaan met, uh, door de politiek ermee. Ja. Uh, daar is het eigenlijk een beetje uh, mee begonnen. Maar het, uh, ja, de boodschap van de beweging is eigenlijk gewoon dat de politiek ons niet meer vertegenwoordigt. Omdat uh, ja, hoofdzakelijk uh, het bedrijfsleven nu de dingen bepaalt. Uh, ja. Oké, okay, dan geef je zo'n signaal af. Maar op een of andere manier zal de politiek dan... Uh, daar zal u daar toch mee in gesprek moeten raken? Want die moeten het toch, uh, toch doen als u wensen heeft. Uh, dat klopt, maar het gaat ons meer om een manier van denken. We willen gewoon een bepaalde discussie openbreken in de samenleving. Um, en het gaat namelijk om dat we gewoon weer bespreekbaar willen maken... Um, ja, dat je voor een, voor een andere samenleving staat. Op dit moment uh, word je gewoon uh, ja, uitgewacht, zeg maar, of als je alternatief hebt uh, voor de toekomst. Ja, en, maar wanneer bent u dan tevreden? Want, uh, of is het gewoon het, een, een soort noodkreet? Uh, nou, het is inderdaad een soort noodkreet. Uh, want er zijn niet echt eisen. Het, het gaat gewoon meer om van, uh, ja, we willen duidelijk maken dat uh, de politiek ons niet meer vertegenwoordigt. Um, ...dat we veranderingen willen in de financiële systemen... ...maar ook uh, meer zeggenschap in Europa. Dat is, ja, dat is eigenlijk wel eisend dus, zeg maar. <laughs> ja, zo klinkt ja. het wel, ja. Ja, want het gaat eigenlijk hierom... ...dat, uh, nou ja, er is eigenlijk verteld tientallen jaren lang... ...dat privatisering en marktwerking ons zouden gaan redden. Uh, dus uh, we hadden dat onderarmd. We dachten allemaal van... Uh, van uh, ...nou, dat gaat redding worden van onze economie. Uh, dat gaat honger en oorlog en conflicten en alles oplossen zometeen... Uh, maar er is helemaal niks van uitgekomen 20, 30 jaar. Het enige wat we eigenlijk zien is meer centralisatie van kapitaal en macht. En eigenlijk moet uh, de hele boel in Europa teruggedraaid worden. Je ziet het ook met die euro toestanden. En um, ja, dat gebeurt niet omdat de politiek gewoon onder invloed staat van die uh, van dat geld. Maar bent u niet bang met, want het is een vrij breed pakket hè, waar, waar u het over heeft... dat er heel erg veel mensen op afkomen die allemaal iets uh, verschillends willen... en allemaal een klein dingetje eruit pikken waar zij eigenlijk belang aan hechten? Ja, dat is op zich is dat eigenlijk wel goed, want het moet ook zo breed mogelijk. Want het, uh, ja, eigenlijk is dus het item gewoon corruptie, zeg maar. Corruptie? En, uh, ja, daar gaat het eigenlijk om. En corruptie is omdat ze niet naar u luisteren of omdat ze met de banken uh, corrupt zijn geweest? Nou, het gaat het, het, het, bijvoorbeeld de stemming uh, tegen Europa, het referendum. Als iedereen dan nee zegt en ze gaan vervolgens gewoon door met hun plannen... dan, ja, dan doen ze eigenlijk niet meer precies wat het volk uh, wil of zegt. Maar dan is het onmacht. Ja, het is eigenlijk onmacht inderdaad waar we tegen knokken. Ja. Goed, vanaf vandaag dus in Amsterdam uh, en Den Haag. En we zullen wel zien hoe lang het uh, allemaal duurt. Meneer Van Rijn, ik dank u wel. Oké. Okay. Tot Joep. later. Tot later. Spanje daar hadden we het net al over, maar dan in een andere zin. Daar gaan we het nu over hebben. Spanje kreeg gisteren opnieuw een tik. Het kreeg een tik omdat een kredietbeoordelaar de Spaanse economie afwaardeerde. Het land kampt met een enorme werkloosheid. En veel Spanjaarden kunnen daardoor hun hypotheek niet meer betalen. Steeds meer mensen worden daarom hun huis uitgezet. Maar het verzet daartegen neemt ook toe. Dat merkte onze correspondent Rob Zoutberg. Estela, Je Soria nummer 8, Torre Gonderdos. Even buiten Madrid. Hier wacht over drie kwartier een ontruiming van een vrouw uit Ecuador... die haar hypotheek niet meer kan betalen hier in de straat. staan tientallen mensen, mensen met spandoeken... weg met de dictatuur van de banken. Tegen de fraude rond de hypotheken stop de ontruimingen. En hier proberen tientallen mensen de ontruiming van wat in dit geval is een vrouw met haar drie kinderen en haar man uit Ecuador te voorkomen. No estamos de acuerdo. Estamos absolutamente en contra de que las familias pierdan su vivienda y los bancos sigan cobrando. Wat wij vinden is dat de schuld die mensen hebben in het geval dat een huis inmiddels alweer bezit is geworden van de bank. Want de bank heeft er beslag op gelegd en het pand inmiddels verkocht. Dat de schuld van mensen wordt kwijtgescholden. Wat nu niet het geval is. Waarom moeten mensen uiteindelijk twee keer betalen voor iets wat al lang niet meer van hun is? In no, defensa no, de vrouw waar het allemaal om begonnen is, Consuelo, die komt hier even naar buiten toe. Helemaal betraand. Dankt ze alle mensen die hier naartoe zijn gekomen vandaag. Het enige wat ik nu wil, zegt ze, is dat de bank opnieuw met mij gaat praten. Wat gaan we doen met die schuld? Waarom hebben ze me zo behandeld? Waarom hebben ze zo'n slachtoffer van me gemaakt? En niet alleen ik, tientallen en nog eens tientallen mensen die ik ken. Die in dezezelfde situatie zitten. Que Muchas gracias a todos, de verdad. Het aantal beslagleggingen op huizen van Spanjaarden die hun lasten niet meer kunnen betalen is sinds 2007 verviervoudigd. Op dit moment worden in het land per dag 173 families op straat gezet, oftewel één gezin iedere acht minuten. En dat lot lijkt ook te hangen boven het hoofd van Rokker Marcel. Een voormalige bouwondernemer. De momento, sí la subasta salido, aan de banco en todo Maar creo que ze al, al desahucio espero no llegar. Waar ik maar niet aan wil, is dat door gewoon te werken je op een goede dag op straat eindigt. Nee, dat kan toch echt niet gebeuren. Er zal een rechter ingrijpen, er zal een regering moeten ingrijpen. Dat mensen zoals ik, gewone mensen, op straat eindigen. En wat hebben ze dan misdaan? Hun hele leven hard gewerkt. No pensiero que pudiera pasar por Gebeurt nu. En de twee mannen, de twee deurwaarders die hier naartoe zijn gekomen om het huis te ontruimen, lopen nu weer weg. Ze zijn gekomen in een taxi. En rijden nu ook weer weg in diezelfde taxi. Mensen vallen elkaar in de armen om het succes te vieren. Maar je kunt natuurlijk niet voorkomen dat je dan denkt op naar de volgende ontruiming. Het verzet in de oorlog was in veel gevallen minder heroïsch dan altijd werd beweerd. We spreken met Maarten van Buren die de rol van het verzet heeft onderzocht. Verkeersinformatie op de A50 Os Arnhem is ter hoogte van knooppunt Valburg. De verbindingsweg naar de A15 richting Nijmegen afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het was een roerig debat op Prinsjesdag... na de lezing van de troonrede en het aanbieden van de miljoenennota. Want wie was er nou de coalitie, de oppositie... en vooral wie gedoogt het kabinet? Wie is de grote gedoger? U bent degene die hier ontzettend tegen is. U bent de en grote gedogen. meneer. U het kabinet in de pensioenen, u Europa, het, u bent maakt de het grote mogelijk. gedogen van Nederland. U bent in de gelegenheid, als u op al die punten zo tegen het kabinet bent, om dan te zeggen, nou dan houden we ermee op. Maar dat doet u niet. Onze intentie is om het kabinet en deze politieke samenwerking de red uit te laten zetten. Maar niet tegen Onlangs iedere prijs. Slechte maatregelen. Niet tegen iedere prijs, meneer de grote gedogen. Ja, maar klopt dat wel? Het Radio 1 onderzoeksprogramma Argos zocht het uit. Kees van der Bosch is van Argos. Kees, um, want wat heeft jullie onderzoek opgeleverd? Goedemorgen Bert. Uh, nou, Het is eigenlijk niet ons onderzoek, maar op ons verzoek hebben twee Leidse politiekologen uh, onderzoek gedaan. Of om het nog precies te zeggen, die doen al jaren onderzoek naar uh, stemgedrag van politieke partijen in de Tweede Kamer. Maar op ons verzoek hebben ze een analyse uh, ver, verbijzonderd op de PVV het afgelopen en wat, jaar. En wat blijkt? En wat blijkt? Dat, uh, eigenlijk was het natuurlijk ook een beetje een spelletje wat Wilders daar speelde. Maar wat daaruit blijkt, dat vertellen ze eigenlijk zelf. Uh, uh, luister maar. Als we gedogen bekijken in termen van hoe vaak steun je het kabinet nou bij een stemming, dan zie je gewoon dat de PVV dat duidelijk veel vaker doet dan de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid doet dat ongeveer in 40% van de gevallen, stemmen ze met CDA en uh, VVD mee. En de PVV stemt rond de 80% van de gevallen met CDA en VVD mee. Dus dan is het wel duidelijk wie vaker het kabinet steunt. Dan moet je ook nog wel bij bedenken... Um, dat als de Partij van de Arbeid op het terrein van Europa en pensioenakkoord... het kabinet niet zou steunen... dat het kabinet dan niet naar huis zou worden gestuurd. Want de PVV heeft wel beloofd om ook op die terreinen waar ze het niet met het kabinet eens is... geen motie van wantrouwen in te dienen. Nou, dat is volgens mij per definitie uh, de, de, de kwalificatie van gedogen. Namelijk, we zijn het er niet mee eens, maar we sturen ze ook niet naar huis. En dat doet de PVV dus puur zang. Ook op die onderwerpen waar ze het niet met de regering eens zijn. Goed, dat is een beetje in een notendop het resultaat van het onderzoek. Hebben de heren zelf, de gedogers, wilden zijn Cohen... al op de uitkomsten van het onderzoek gereageerd, Kees? Nou, wij wilden vooral graag een reactie van uh, Geert Wilders. Overigens, uh, Tom Lauwers en Simon Otjes zijn die twee politicologen. Dat moet ik wel even zeggen, uh, van de Leidse Universiteit. Maar helaas, uh, Wilders wilde ons niet te woord zijn. Hij belde ons van de week uh, op, of tenminste de PVV... dat ze geen tijd hadden om te reageren. Geen tijd om te reageren? Uh, nee. dat, dat is iets anders dan geen zin? Ja, dat, uh, dat lijkt soms veel op elkaar. Ik weet het niet. Ja. Uh, maar uh, Cohen, heeft hij er wel op gereageerd of hebben jullie die niet gesproken? Nee, die hebben we nog niet gesproken. Nee. Nee. Ik herinner me, vorig jaar hadden we ook iets soortgelijks met Wilders en de PVV. Toen waren ze nog oppositiepartijen. Toen wilde die ook niet met ons praten. Maar toen zat hij verrassend genoeg. S morgens ineens bij jullie in het Radio 1-channel. Toen hadden we hem toevallig over iets anders. En toen wilde die bij jullie weer wel reageren. Ja, nou, verrassingen ah. zijn de wereld nog niet uit. Maar vooralsnog zie ik hem niet in het <laughs> draaiboek staan, Kees. <laughs> nou goed. Het hele programma, het hele onderzoek. Uh, wat jullie samen dus met de universiteit hebben gehouden. Vandaag hier op deze zender, kwart over twaalf, Radio 1. Blijf luisteren, dankjewel. Okay. Een nieuw boek zou de kijk op het gewapend verzet in de Tweede Wereldoorlog wel eens kunnen veranderen. Dat verzet, ook wel knokploegen genoemd, gaf aan onderduikers distributiebonnen en persoonsbewijzen. Ze pleegden overvallen op distributiekantoren en bevolkingsregisters en liquideerden Duitsers en verraders. Het waren stoere mannen, niet vies van geweld en met het hart op de juiste plaats. Of toch niet? Maarten van Buren deed onderzoek naar de knokploeg Westland en hij is hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor soort mensen zaten er eigenlijk in die knokploeg? Uh, Zoons van tuinders, tuinders zelf. Uh, mensen van het, uh, vanuit het Westland. Ja. En daar hebben wij altijd de stempel van uh, oorlogshelden opgeplakt. Uh, ja, en misschien wel terecht. Hè, maar uh, als je gaat kijken wat uh, die mensen werkelijk deden tijdens de oorlog... dan uh, moet je dat idee van wat een held is uh, misschien wel bijstellen. Ja, nou ja, er is altijd een groot verschil tussen zwart en wit. Uh, maar waarom moeten we dat wellicht bijstellen? Omdat na de oorlog het beeld is ontstaan dat er aan de ene kant helden waren, aan de andere kant boeven. Dus de gewapende verzet aan de ene kant en de NSB'ers en de collaborateurs aan de andere kant. Als je het wat nader gaat bekijken, dan blijken die verschillen niet zo groot te zijn. Dan blijken de mensen van de knokploegen zich aan allerlei misdaden te hebben schuldig gemaakt. En mensen van de NSB, dat blijken voor een... Aanzienlijk gedeelte heel fatsoenlijke mensen te zijn geweest. Ja, u heeft het uitgezocht, want u ja. heeft er een boek over ja. uh, geschreven. Uh, eerst eventjes, waarom heeft u dat uitgezocht? Waar, van waar de fascinatie? Eigenlijk uh, min of meer toevallig. Ik was uh, bezig met een ander boek over Massluis. En uh, daarbij stuitte ik op de, het oorlogsverleden van een van die mensen. En toen besefte ik dat daar helemaal niks van bekend was. En toen heb ik me verdiept in de uh, NSB en. Uh, toen kwam ik op het spoor van een uh, verhaal wat mijn vader mij ooit verteld heeft toen ik een klein jongetje was. Uh, dat er bij de arrestatie van de NSB'ers uh, bij de bevrijding iets mis was gegaan. En uh, daar uh, werden zij voor bij elkaar geroepen door de commandant van het gewapend verzet. En die had met tranen in zijn ogen gezegd dat er nu iets fout was gegaan waar zij de hele uh, oorlog voor gevochten hadden. Um, en dat dat het ergste was dat dat uh, uit eigen kring kwam... Uh, dat er iemand uh, was uh, neergeslagen. Maar wat was er dan precies fout gegaan? Uh, er was iets fout gegaan bij het uh, verhoor van een van de arrestanten... Van, uh, die ze toen opgesloten hadden in de minister-de-visserschool uh, in Maassluis. Um, er kwam een bezoek van de hoogste baas van het uh, gewapend verzet. Dat was Piet Doelman. Um, en die... Uh, die kwam de hele zaak inspecteren wat uh, na de bevrijding was gebeurd. En die zei van, ik wil die en die wel eens eventjes uh, verhoren. Dat mocht helemaal niet. En toen heeft hij uh, Lijn Franke op laten halen. En dat was een onbetekenende kleine NSB die helemaal niks fout had gedaan. En in plaats van dat hij hem uh, ging... Hij ging hem verhoren, zogenaamd. Maar het, het was in feite de bedoeling uh, dat hij hem daar... Uh, hij heeft hem daar gewoon in elkaar geslagen. Samen met zijn adjudants. En wel zo ernstig dat die man na een uur is overleden. En dat was de aanleiding, u ja. hoorde dat verhaal als ja. klein jongetje... dat is altijd ergens blijven hangen. En ja. dat is de aanleiding geweest om eigenlijk de rol van het verzet... de knokploegen te onderzoeken. Ja, met name uh, het verhaal dat er na de oorlog van gemaakt is. Want na de oorlog heb ik altijd gehoord, en mijn vader vertelde mij dat ook... dat dat een ongelukje was en dat die man bij zijn arrestatie van de trap was gevallen. Ah. Ja, en dan denk ik van... oh, maar dat is een verhaal dat eigenlijk stinkt. En dan denk je ook van dat je daar niks van kunt vinden als je dat gaat onderzoeken... Maar uh, dat bleek mee te vallen en eigenlijk ben ik van de ene verbazing in de andere gevallen toen ik naar de archieven ben gegaan. Want daar merkte ik dat van dat zogenaamde ongeval uh, processen verbaal waren opgemaakt. Uh, die zijn verdwenen in de diepe archieven van wat nu het Nationaal Archief is. Uh, maar daar zijn ze nog steeds en daar... Heb ik dus ontdekt van wat de werkelijke gang van zaken was. En was dit dan het enige ongelukje, om het zo uit te noemen? Nee, dat is ook weer een indruk die je dan in eerste instantie krijgt. Uh, van dat is een incident geweest en de, het was uh, uh, twee dagen na de bevrijding. Dus er gebeurden zoveel dingen ja, die in die wanorde uh, zo uit de hand kunnen lopen. Maar dat bleek niet het geval te zijn, want uh, diezelfde pidoman met zijn uh, adjudants. Uh, die was de dag nadat hij uh, Lijn Franken had vermoord naar andere plaatsjes in het Westland gegaan... en daar heeft hij hetzelfde trucje uitgehaald. Dus daar heeft hij ook weer mensen die al opgesloten waren... Uh, bij zich laten roepen... en die heeft hij uh, met zijn adjudants uh, in elkaar geslagen. Dat klinkt een beetje als een, gewoon een soort afrekening. Ja, het is, uh, ze hebben daar hun, hij heeft daar uh, met zijn adjudants uh, hun woede en rankunige... Uh, zeg maar uh, bot gevierd op uh, weerloze uh, arrestanten. Ja, aan de andere kant zou je er tegenover kunnen zeggen... het zijn mensen die in het verzet hebben gezeten, die hebben geleden... die ook hebben gezien hoe hun kameraden zijn gesneuveld, uh, op veelal. Uh, soms toch? U, u knikt een beetje... Nou ja, van, dat is niet, niet het ja, die, die groep van Piet Doelman en zijn adjudants... dat zijn geen mensen die ge, geleden hebben. Hè? Dus dat, die, die waren ondergedoken in het Westland, uh, dat waren tuinders zelf, hè, zoals Pidolman, uh, uh, Tuinderszoons, die hadden het niet slecht. Die hebben, niet, die hebben geen dag honger gehad. Nee, maar, maar goed, de, ik, ja. wat ik wel eigenlijk wel vraag is... Van, is het niet een soort van... Ja, logisch klinkt het misschien een beetje raar, maar nee, in die, die tijd... Nee, dat ja. is ook zo. Hè, van, uh, uh, en tenslotte, zij waren de winnaars, zij hadden gewonnen. Uh, uh, en uh, Zij waren onantastbaar. Maar wat er na de oorlog vooral blijkt is... Van, uh, dat de knokploeg, met name die van Pidolman, zich in de loop van de oorlog een positie hadden verworven die je het beste kunt vergelijken... met een soort van uh, maffiabazen, maffiafamilie. Hij regeerde over uh, Zuid-Holland als een soort van baron. En wat je dus na de bevrijding ziet is... dat Piedulman uh, een dusdanige machtstaat heeft dat hij denkt, en waarschijnlijk terecht, dat hij zich alles kan veroorloven. Ja, en dat heeft u allemaal in het boek uh, opgeschreven. Hoe... De titel van het boek nog even? De afrekening. De afrekening. Vanaf uh, vandaag uh, of, of te verkrijgen in alle boekhandels? Ja.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 En de Nederlandse honkballers moeten het in de WK-finale tegen Cuba opnemen. De Cubanen plaatsen zich ten koste van Canada. Gisterochtend won Oranje in de groepsfase met 4-1 van Cuba. In de finale staan de ploegen dus opnieuw tegenover elkaar. En tot zover de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Het is helder en fris. De temperatuur ligt in het binnenland een paar graden boven het vriespunt. En dicht bij de grond is het nog wat kouder... met op een aantal plaatsen lichte voorstaande grond...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 De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan... in een huis en een tuin aan de Venusstraat in Spijkenisse. Eerder op de dag vond de politie daar spullen... van de sinds vorig jaar vermiste Farida Zargar. De vrouw van 21 kwam op 5 augustus 2010 niet terug van haar werk... en sindsdien is er nooit meer iets van haar vernomen. De politie vond de spullen tijdens een huiszoeking... die verband hield met een donderdag in Spijkenisse. Dinnert de Jongens van de politie Rotterdam-Rijnmond. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft het onderzoek opgeleverd? We zijn gisteravond nog tot tegen twaalf bezig geweest. Uh, daarbij uh, hebben we nog best wel veel spullen aangetroffen waarvan wij denken dat ze van die stal afkomstig zijn. We hebben volgens nog uh, niet nog meer aanwijzingen gevonden die ons iets kunnen vertellen over de vermissing van Farida. Ja, die spullen die van die stal afkomstig zijn, hebben die ook iets met uh, Zarida te maken? Inschatting kunnen we op dit moment nog niet maken. Maar dat is natuurlijk wel een van de dingen die we juist nu gaan onderzoeken. Ja, ik vraag het namelijk omdat ik in de Telegraaf lees dat een van de tasjes of een tasje uh, dat gevonden is, dat dat uh, oorspronkelijk van Sarida zou zijn. Nou, ik heb de Telegraaf vanmorgen nog niet gelezen. En over uh, de spullen die we hebben gevonden, waarvan wij dus denken dat ze iets over Farida kunnen vertellen. Nou, daar kunnen we nog niets over zeggen. En dat heeft uh, wel de volgende reden. We hebben op dit moment vier verdachten vastzitten. En we willen heel erg graag van hen weten wat zij nu eigenlijk weten. Maar we willen niet weten wat zij weten omdat ze het uit de media gelezen hebben. Dus voor ons is heel bewust de keuze gemaakt om nog niet aan te geven wat wij nou precies hebben aangetroffen. Ja goed, u kunt, dat begrijp ik. Dat u kunt niet in detail aangeven wat uh, die spullen precies zijn en uh, waarom u die verdenkingen heeft. Maar was het een toeval? Laat ik het dan zo eens vragen. Want waren deze mensen eerder in beeld geweest bij, een, bij het vorige onderzoek? Nee, in het onderzoek naar de verdwijning van uh, Farida zijn zij nog niet eerder in beeld geweest. Natuurlijk hebben we destijds, of het afgelopen jaar eigenlijk, al wel heel erg veel onderzoekslijnen uitgelopen en sporen uitgezocht. Uh, en daaruit zijn we niet bij deze mensen gekomen. Maar we kunnen nu natuurlijk wel andersom gaan rechercheren. Vanuit deze mensen kijken of er ergens een link is met Farida. En dat is dan ook een van de dingen waar onze rechercheurs op dit moment heel erg druk mee bezig zijn. Nou, het, het, heeft niks, het, is, het is geen familie, het zijn ook geen bekenden of vrienden of zeg ik dat u op dit moment weet? Nee, voor zover wij weten is er geen connectie tussen deze mensen en Farida. De vier mensen zitten vast en die blijven voorlopig nog even vastzitten. Nou, vandaag zal daar weer opnieuw naar gekeken uh, worden of er grond is om hen langer vast te houden. Uh, er zitten natuurlijk twee van hen zitten vast voor heling en twee voor dreiging. Dat is al een verschil. En er wordt nu gekeken of er enige verdenking in de zaak Farideh is. En op het moment dat dat zo is, dan zullen ze zeker voorlopig nog vast blijven zitten. Uh, maar daarbij is natuurlijk ook heel praktisch. Wij zijn in hun, hu in, in, in hun huis nog aan het zoeken. Mijn collega's gaan er vandaag weer aan de slag. Dus uh, dit zijn de bewoners van de woning kunnen ook niet terug naar hun huis. Is dat alleen de woning onderzocht trouwens, of is ook in de tuin gezocht? Nou, zowel in de woning als in de tuin als in de schuur uh, zijn onderzoeken geweest. En die zijn ook nog steeds bezig. Goed, dan horen we daar later wellicht vandaag uh, resultaten van. Ik dank u voor dit moment, mevrouw de Jonge. Geen dank. Een Mexicaans drugskartel dat in opdracht van Iran... de Saoedische ambassadeur in Washington had moeten vermoorden. Dinsdag werd dit complot onthuld. Het klinkt als een scenario van een B-film. En daarom wilden de Amerikaanse inlichtingendiensten... het aanvankelijk ook niet geloven. Inmiddels twijfelt de regering Obama helemaal niet meer. Het congres wil Iran nog net niet de oorlog verklaren... maar het scheelt niet veel. Correspondent Wessel de Jong bezocht de plek... waar de aanslag had moeten plaatsvinden. Zullen we rood of wit doen? Dit is een, een potentiële zelfmoordlunch. Café Milano in Washington. Dit was of is het favoriete restaurant van de Saoedische ambassadeur in Washington, El-Joubir. En de Iraniërs hadden daar absoluut geen probleem mee gehad om dit etablissement op te blazen, mocht dat nodig zijn geweest om hem om te brengen. De man komt het restaurant uit, Café Milano, steekt een sigaretje op. U weet dat dit het favoriete restaurant is van de Saudische ambassadeur die opgeblazen had moeten worden. Yes. U durfde nog steeds te gaan? I mean I'm afraid to go there? Yes. Oh, No, no, no. You can't live your life like that. That's crazy. Als je hier je leven door laat leiden, dan kan je beter in een bunker gaan zitten volgens mij. Over deze hele zaak, geloofde u het complot? No, I don't think it was true. I think it was a bunch of rubbish. Deze man geloofde er dus helemaal geen snars van van het hele complot. Maar in het congres is dat wel anders. Daar zijn ze er vast van overtuigd. In het Huis van Afgevaardigden wordt een hoorzitting gehouden over dat Iraanse complot. Does the United States have a policy that supports a regime change in Iran? Een republikeins congreslid uit Texas valt een staatssecretaris van buitenlandse zaken hard aan. Dat de Verenigde Staten nu eindelijk eens iets moeten doen om het regime in Teheran te verjagen. When people themselves make choices about what they want for their future... De internationale community moet mensen in that effort. steunen. Ik ben sorry, is dat een ja of een nee of weet je het niet? Dat is precies exactly wat ik zei. Staatssecretaris Sherman houdt erop dat ieder volk recht heeft op vrijheid. Verder wil ze niet gaan. En verder kan ze alleen maar herhalen wat president Obama heeft gezegd over een hardere aanpak. Het we gaan doen is de sancties Iran gaat hier voor een prijs betalen. We gaan door met de hardst mogelijke sancties om Iran te isoleren. En onze partners die dat nog niet doen, zullen we onder druk zetten om hetzelfde te doen. To the a price for this kind of de afgevaardigden vinden de sancties maar niks. Omdat de Iraniërs er kennelijk mee kunnen leven. You know, we have een certain level of sanctions that obviously they can live with because het it lijkt it me dat no matter what we hebben gedaan en wat de internationale gemeenschap heeft gedaan, Iran is nog steeds verantwoord om nucleaire wapens te hebben. Een ander voorbeeld dat sancties niet succesvol zijn. Wat we ook doen, Iran gaat door met zijn nucleaire wapensprogramma. Sancties werken dus niet, concludeerde de Texaan. Wat zou er dan meer moeten? We zijn natuurlijk niet over een act van woorden, dat zou het meest extreme zijn. De president heeft gezegd dat dit. Uh, we always leave alle opties op tafel. En dat is hier. De president heeft gezegd: alle opties liggen op tafel. Zo zegt Sherman. En daarmee bedoelt Obama wel degelijk oorlog. None of us want and hope to go there. We hopen natuurlijk dat het zover niet hoeft te komen. En dat zei onze correspondent Wessel de Jong: Gamen op een sportclub. Klinkt gek, want ja, dat doe je toch normaal, liter gesproken thuis. Maar vanaf vandaag kan het. Het kan in Enschede, bij een echte e-sportclub. Je betaalt een contributie en dan kan je drie keer per week onder begeleiding gamen. En vanmiddag wordt die e-sportclub, de eerste van Nederland, officieel geopend. En voorzitter van die e-sportclub is Jasper Schol. Goedemorgen. En goedemorgen, mijn Jasper Schol. Ja, al de warming-up gedaan? Nou, het is nog een beetje veel voor een gamer, dus... Uh... <laughs> ja, dat is waar. Gamen doe je meestal s'avonds en vooral s'nachts, hè? Ja, in ieder geval uh, wat later op een later tijdstip dan dit t je Ja. <laughs> nou, goed. Uh, laten we dan maar langzaam wakker worden. Een um, ja. e-sportclub. Uh, wat moet ik me daar dan precies bij voorstellen? Ja, het, het simpelste is dat om uit te leggen, is eigenlijk... Uh, ja, uh, Net zoals een voetbalclub, uh, je, daar gaat voetballen... dan ga je uh, bij een e-sportclub uh, gamen, zeg maar. Dus uh, uh, een locatie... Waar ja, apparatuur staat om op te gamen. Uh, van bewegende games tot uh, niet-bewegende games. En ja. uh, daar kun je ook gezellig met z'n allen uh, gamen, zeg maar. Maar ja, dat kan je ook thuis doen. W wat is het voordeel van de sportclub? Nou, dat je anderen ontmoet natuurlijk, ten eerste. Uh, je spellen kunt doen die je misschien thuis niet hebt. Dus dat je ja, de nieuwste spellen kunt spelen. En uh, gewoon gezellig met elkaar natuurlijk. En waarom noemen we het dan sportclub? Omdat wij uh, het uh, ja, ten eerste met bewegende games mensen aan het bewegen willen krijgen. Uh, en daarnaast uh, er competities kan gespeeld worden. Uh, en op hoog niveau bijvoorbeeld de, de shooters en de strategie spellen. Uh, competitie, daar wordt dan mee gespeeld. En daar kun je voor trainen op zo'n club. je kan echt trainen om gewoon beter te worden? Je krijgt ook, ja. Er zijn ook trainers die jou helpen met tips en dat soort dingen? Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Uh, en dat we daar naartoe gaan. dat is de eerste e-sportclub, dus het uh, moet nog allemaal een beetje meer vorm krijgen. Maar dat is wel het idee erachter. Ja, als het de eerste sportclub is, kun je ook geen uitwedstrijd spelen. Dan speel je altijd een thuiswedstrijd. Ja, maar we, je kunt natuurlijk online spelen. Hè. Ook vanuit de club kun je straks ook online tegen anderen over de hele wereld, van spreken, spelen. En wordt er dan ook in, in verschillende klassen gespeeld? Dus de beginnelingen of de jonkies, de ouderen? In principe hebben we twee blokken eigenlijk. Eentje tot en met 16, eentje vanaf 16. En tot en met 16 willen we voornamelijk de beweging games uh, stimuleren. En vanaf 16, ja, daar kunnen we niks meer stimuleren met de jonge tegenwoordig. Dus, uh, dus daar hebben ze vrije keuze eigenlijk. Ja, volgens mij komen daar de eerste aanmeldingen al binnen. Ja. Uh, maar maar, maar hoeveel, uh, hoeveel mensen hebben zich al aangemeld? Dus? Nou, dit is, uh, we hebben een, een, een, zeg maar een uh, promotietour gedaan langs uh, basisscholen in Enschede. En uh, nou ja, van daaruit hopen we uh, dat we leden krijgen. We zijn in ieder geval heel enthousiast ontvangen. Dus uh, vanaf vandaag kan men pas, eigenlijk pas inschrijven. Dus, uh, dus ja, dat uh, moeten we zien. Aan het, maar, eind, aan het eind van de dag kunt u pas een beetje een balans opmaken. Ja, we, we verwachten er veel van, laat ik het zo zeggen. Ja. En vanaf hoe laat gaat het beginnen? Om twaalf uur kan men inkomen lopen. Twee uur is de officiële opening met het laten zien van onze logo natuurlijk, waar we trots op zijn. En dan tot vijf uur doet het. En iedereen die denkt van, ik zou er wel even naartoe willen. Wat is het internetadres? Het internetadres is ec20.nl Nou, voor meer informatie. Meneer Schal, ik dank u wel. En nou, mooie dag. Ja, dank u wel. Dat is helemaal goed. Oké, tot ziens. Je wilt een beetje klussen, maar je hebt geen idee wat voor gereedschap je moet gebruiken. Dan kun je twee dingen doen: niet gaan klussen, maar je kan ook advies gaan vragen. Straks een reportage daarover. De verkeersinformatie op de N201 tussen Uithoren en Hilversum bij de afslag naar de A2 is een grote vertraging in beide richtingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het wordt een spannende dag voor Minond Nederland. Over ongeveer een uur hangt Jury van Gelder namelijk weer in de ringen... tijdens een WK-finale. En dat is voor het eerst sinds vier jaar. En hij wil per se op het podium komen... omdat hij dan verzekerd is van deelname aan de Olympische Spelen... volgend jaar in Londen. Met Edwin Cornelissen keek Jury van Gelder terug op de WK's van 2007... in Stuttgart, Een WK dat leidde tot een golf van verontwaardiging in Nederland. Jorie van Gelder, de landmarchtsezant van de Genie, moet nu kracht en slimheid combineren en dat alles onder controle. Stoebbred was, uh, was een WK een mooie en super spannende WK-finale. Uh, waar het ook ging om uh, Olympische tickets. En ik had daar wereldkampioen moeten worden om, uh, om me te kwalificeren. Onverstoorbaar. En dan die blik van vrouw. Die oefening die ging eigenlijk heel goed. Ik, ik scoorde een persoonlijk record. Nu nog de afgekomen. Dubbel salto met hele schroef. Sta! Ja, hij staat! Dat is belangrijk! En ik mocht eigenlijk heel erg tevreden zijn. Ik had echt alles uh, eraan gedaan om, uh, ja, om, om te winnen. De enige die Yuri van Gelder van het goud af kan houden. Hij heet Yibing Chen. Hij komt uit China. Ja, ik was echt uh, nerveus. En, uh, Kijk, ik had gewoon een hele goede oefening neergezet. Ja, mijn gevoel die die verklapt al wel hoe het, uh, hoe het eindresultaat zou zijn en uh, ja, ik eindigde godverdomme wordt twee. Tweede plaats. Second place from the Netherlands. Aus the van Gelder. Kijk, ik stond daar heel dubbel. Aan de ene kant uh, teleurgesteld natuurlijk dat ik niet naar de spelen, tenminste dat ik uh, niet uh, was gekwalificeerd. Maar aan de andere kant, eigenlijk heel blij. Want die tweede medaille met een persoonlijk record. Dat wil gewoon zeggen dat ik echt alles aan heb gedaan, alles uit de kast heb gehaald. En dat dat ook is gelukt. En het over de eerste natuurlijk uh, zeker weten dat ik, uh, ja, dat ik niet naar de spelen mocht met een tweede plek. En ja, dat, uh, dat heeft nog wel lang in mijn geheugen gestaan. In Baalwijk is hij geboren. Jury van Gelder is zijn naam. Vanuit het hele land krijgt Jury, die in 2005 Europees en wereldkampioen werd, inmiddels steunbetuigingen. Nou, een Verschrikkelijk. Een medaillewinnaar van een wereldkampioenschap waar kwalificatie is, thuislaat. Ik kan me niet voorstellen. Ik vind het erg spijtig. Ik uh, kan hem graag zien op de Olympische Spelen. Ja, maar daar ja, kan je heel weinig aan veranderen. En, uh, ja, dat, was, dat was ook al een beetje jammer, maar het, het is nou maar zo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, niet, meer heb, niet echt meer heel erg heb teruggedacht over het verleden. En dan ook met name in 2007, die kwalificatie op dat WK. Ik, ik heb zoiets, zeker na 2009, na 2010, dat ik weer helemaal met een, uh, een lege bladzijde begin. Zeg maar. Wat ik heb gepresteerd in het verleden is leuk. Dat vergaat nooit, dat vergeet ik nooit. Maar ik, ik, ja, ik begin weer helemaal met de schone lijn. En uh, zo voelt het ook. Ik ben een, een hele nieuwe, frisse sporter van mijn gevoel. Dat zei Juri van Gelder in de reportage dus van Edwin Cornelissen. Straks na half negen komt hij in actie. Kunt u allemaal live meemaken. Edwin Cornelissen gaat het commentaar geven hier op deze zender bij de Tros Nieuws Show. Het moet een bijzondere dag worden vandaag, 15 oktober. In navolging van de actievoerders van Occupy Wall Street in New York... gaan in honderden steden in de hele wereld mensen de straat op... om te protesteren tegen de banken en de financiële wereld. Die geven ze namelijk de schuld van de economische crisis. Het is tijd dat ze naar ons luisteren, zo is het algemene gevoel. que le monde regarde ce système, notamment ce qui est social. Vivre, mais... Across the country, more than a million construction workers remain unemployed. Het was een klein rondje over de wereld. In Italië bijvoorbeeld wordt vandaag een hele hoge opkomst verwacht. Bas Mesters, hoeveel mensen gaan er bij jou, denk jij, de straat op? De organisatoren die spreken van tienduizenden, sommigen zelfs van 150 tot 200.000. Dat zouden dan studenten, anarchisten, communisten, milieuorganisaties... linkse vakbonden, met name in Rome... Maar ook in andere steden. Gisteren was er ook al een stoet met een paar honderd Indiados door Milaan. Die wierpen verf en eieren en zakken vuilnis naar de etalages en pinautomaten van banken en de belastingdienst. En ze probeerden aanval te doen op een vestiging van een bedrijf van Berlusconi. Nee. Maar dat uh, uh, mislukte. Indiados, zeg jij dat is de naam ook in Italië? Ja, ja, ja. Wat betekent indignato dat? Indignato is ook... Dat, is, uh, dat je boos bent, verontwaardigd bent. Dat is eigenlijk de, de vertaling. En dat is ook gewoon een Italiaans woord. Indignato. En wat willen ze allemaal? Um, nou ja, ze willen heel veel. Uh, en dat is ook een beetje het probleem. Er zijn tientallen clubs eigenlijk... die uh, ook wel andere keren gedemonstreerd hebben... die nu samenkomen. En die... Uh, uh, dat zijn dus enerzijds studenten... maar anderzijds milieuorganisaties, zoals ik net al zei. Eh, opvallend veel radicale linkse groeperingen die meedoen, die eh, tot voor een paar jaar nog in het parlement vertegenwoordigd waren, maar door de kiestrempel het niet meer hebben gehaald en die nu een kans hebben om zich weer te laten zien. En eh, eh, natuurlijk is het, het hetzelfde, de, de gemene deler als die er is, dus eh, het verzet tegen het kapitalisme en de manier waarop dat systeem eh, en vooral dat eh, financieel kap kapitalistische systeem de wereld nu in de problemen heeft gebracht. En is het ook verzet tegen Berlusconi? Dat is natuurlijk hier en dat verklaart waarom er in Italië zoveel mensen waarschijnlijk zullen komen. Het heeft ook alles te maken met de slechte economische vooruitzichten voor Italië. De enorme bezuinigingen die er aankomen. En het feit dat de lonen hier al veel lager zijn dan gemiddeld in de rijkere landen van Europa. En uh, je, je kunt dus eigenlijk zeggen er is in Italië genoeg om uh, verontwaardigd over te zijn. En dan heb ik het nog niet over Berlusconi gehad omdat we het daar al zo vaak over hebben. Ja, er is een grens op een gegeven moment pas. En hoe laat begint het allemaal? Om twee uur. Om twee uur. Goed, horen we vanavond op deze zender van jou hoeveel mensen er zijn geweest. Basmesters was dat. Nou, misschien kent u het wel. In een bouwmarkt vraag je aan een medewerker welke verf je moet gebruiken voor je beschimmelde badkamer. En uh, dan haalt uh, de student, want vaak zijn het jonge jongens, de schouders op. En doet het zelf als erger zich soms dood aan deze onkunde. Maar er is wat op bedacht. De hulp van ervaren 65-plussers. Senioren blijken een prima aanvulling op de kennis van het doorgaans jonge, onervaren personeel. Verslaggever Jeroen Schudijzer nam een kijkje in een gamma-bouwmarkt in Apeldoorn. Zo, er wordt even een stukje triplex op maat gezaagd. Er is een meubelkaneel, het baas van Spaanplaats. Oh ja. Directeur, Frank van Schie. Jullie exploiteren Gamma en Karwei bouwmarkten. En ik zie daar al wat uh, mensen lopen in het blauw. Iets uh, ouder dan 65? Nou, iets. Goede vakmuien. Nou. U gaat ze inzetten ja. op vooral vrijdag en zaterdag. Waarom? Nou, eigenlijk elke avond en de zaterdag. Omdat dat de momenten zijn dat klanten zich uh, oriënteren. Vaak wat meer behoefte hebben aan uh, vakkennis. En dat is precies wat deze groep uh, kan, kan brengen. Maar wilt u nou zeggen dat de mensen die u hier heeft dat die niet goed genoeg zijn. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Maar het is toch uh, zonde om geen gebruik te maken... van een grote groep enthousiaste mensen... die graag uh, een aantal uren wil werken. Het imago van de medewerker van de bouwmarkten, dat is niet best. Mensen zeggen vaak van, nou, dat zijn jongens die van niks weten. Het is niet helemaal terecht. Uh, wat wij merken is dat consumenten steeds meer behoefte hebben... aan service en persoonlijke aandacht... We hebben heel veel artikelen in de bouwmarkt, heel veel productgroepen, heel veel klussen. Dus dan is het niet altijd even makkelijk om het juiste advies te geven. En een 18-jarige of een 20- of een 25-jarige heeft wat dat betreft natuurlijk veel minder ervaring dan de doelgroep waar we het hier over hebben. Het gaat natuurlijk om één ding. U wil de omzet verhogen. Dat is zeker de bedoeling. De laatste twee, drie jaar door de crisis is de omzet in bouwmarktland zo'n 20% gedaald. Het is vechten om klanten? Het is zeker uh, vechten om, uh, om klanten. Op het moment dat deze mensen een bijdrage aan de omzet kunnen leveren is het natuurlijk een win-win situatie. En hoe komen jullie aan die uh, gepensioneerde timmerlieden? Het zijn niet alleen timmerlieden, maar vaklui met allerlei soorten achtergrond. kunnen loodgieters zijn, kunnen elektriciën zijn of hele goede doe-het-zelfers. En plaatselijke advertentie heeft enorm veel respons opgeleverd. Meer dan 50 mensen, dus je, je moet eigenlijk nog selectief zijn ook wat dat betreft. Hadden jullie dat gedacht, zoveel reacties? Zoveel reacties hadden wij niet verwacht. Wimmelen-Febre. Als ik mensen kan helpen, dan doe ik dat. En ik had zelf veel ervaring met uh, nou ja, alles wat hier in de Gamma staat. En u vindt dit leuker dan achter de geranium zitten? Nou, ik zat nooit achter de geranium. -zoek. Maar u vindt het hartstikke leuk? Ja, tot nog toe vind ik het heel leuk. Ja. Wat vindt u hier nou van? De meneer heeft uh, veel verstand van zaken... en hij uh, probeert het allemaal goed uit te leggen. Dat vind ik wel prettig. Je wordt, ja. Nou, door een oude rot uh, gewoon geholpen, hè? Geweldig. Ja, hartstikke leuk. Uh, ik hoop dat ik goed advies krijg. Piet Moré. Als je met pensioen gaat, dan kun je alleen maar leuke dingetjes gaan doen. Niks, geen verplichtingen meer. En dit is een van de hele leuke dingetjes. Het is gewoon prettig, iemand die heeft ervaring. Uh, ja, daar praat je toch net iets anders mee als met die 16-jarige en... jongen... die misschien nog nooit een boormachine heeft aangeraakt. Maar dat is oordeel hoor. Als dit nou een succes wordt, hè, bent u dan niet bang dat de concurrenten u gaan naapen? Het gaat ons om investeren in, in service in zijn algemeenheid. En dan doe je niet alleen met senioren medewerkers aantrekken. Dat betekent dat we constant uh, moeten investeren in, in opleiden... In, in de manier waarop we met elkaar werken, afspraken maken. En ik denk niet dat onze manier van werken wat dat betreft zo makkelijk kopieerbaar is. Dus... Er zijn ook mensen die komen naar je toe en die zeggen van... Uh, meneer, u bent één van die 65-plussers en u weet alles. Dan zeg ik van nou, alles weet ik niet, maar... Ik zal trachten u te helpen met wat ik weet. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hier is René van Brakel. Wereldwijd groot protest tegen de financiële sector vandaag. Ook in Den Haag en Amsterdam zijn bezettingen gepland van het beursplein en het Maliveld. De protesten begonnen in New York onder de naam Occupy Wall Street. En daar gaat het er niet altijd vreedzaam aan toe. Een ranking police officer goes into a crowd en punches een protester. Another protester is thrown to the ground, and another appears to have his foot run over by a cop. Folks poured onto the street, and the police reacted by um, pushing the scooters into the crowd to try to push them further north. Ja, Volgens Amerikaanse media zijn er tientallen mensen opgepakt... bij de Amerikaanse protesten. Volgens Dagblad Trouw is de reden in ieder land anders. Zo gaat het in Spanje vooral om de jeugdwerkeloosheid. In Amerika om de hebzucht van de banken. Maar in een commentaar schrijft Trouw... dat niet alle ellende de bank is aan te rekenen. Veel Amerikanen en ook de Grieken hebben zelf schuld... omdat ze op de grote voet hebben geleefd, al dus de krant. Het Financiële Dagblad meldt dat Europa werkt aan een maatregel... om banken te beboeten voor de crisis, de Robin Hood Tax... Tax, mag ook. Het is een belasting op financiële transacties... en de sector waarschuwt dat het effect averechts zal zijn... en de gewone man uiteindelijk opdraait voor de kosten van de maatregel. Op Twitter wordt druk getweet over de beweging Occupy Wall Street. Zo melden twitteraars dat demonstranten in Cleveland... niet in tenten mochten overnachten van het stadsbestuur... maar dat de politie daar anders over dacht. Sterker nog, de agenten kwamen persoonlijk tenten brengen. Ryan Goldberg uit New York twittert daarop... doe mij ook maar zo'n politiekorps. Later in de uitzending... Laten we verder over Occupy Wall Street met socioloog Bert Klandermans. In een tijd dat er overal openheid van zaken wordt gevraagd. als het gaat om lonen en huishoudboekjes. houdt de Tweede Kamer geheim hoeveel subsidies de fracties krijgen. Dat staat op de voorpagina van de Volkskrant. Achter gesloten deuren heeft het parlement besloten dat er geen informatie naar buiten mag over de 27 miljoen euro subsidie die de Kamerfracties in 2010 ontvingen. De parlementariërs zijn bang voor Britse toestanden. Toen soortgelijke informatie in Groot-Brittannië werd vrijgegeven, leidde dat tot veel verontwaardiging. Door de bonnetjesaffaire moesten toen meerdere politici opstappen. Tweede Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks, daar is ze weer, heeft een Nederlandse spion ernstig in gevaar gebracht doordat ze loslippig was in Afghanistan. Dat meldt de Telegraaf. Een voormalig geheim agent van de MEVD stelt dat Peters zijn dekmantel en zakenimperium in Kabul kapot heeft gemaakt. En die MEVD is een militaire inlichtingendienst. De man heeft een rechtszaak tegen de staat aangespannen en eist 5 miljoen euro schadevergoeding. Peters zou de man hebben verraden toen ze werkte op de ambassade in Afghanistan. Ze vroeg meerdere mensen wat die vreemde vent voor de ambassade daar toch deed. We proberen daar ook nog meer informatie over te verzamelen en u daarover te berichten. Hopelijk nog na acht uur. Wat doen we verder nog na acht uur? We hebben een verhaal over die superprovincies... waarvan de provincies zelf zeggen dat moeten we niet doen. We spreken zo dadelijk met de commissaris van de koningin uit Vlevoland. Hoe kunnen bijbelse figuren als Job en David... en misschien zelfs Judas ons inspireren?